5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barendrecht is vannacht een camping ontruimd. Omdat er vlakbij een grote brand woedt. er staat een botenloods in brand. Naar schatting 80 gasten van Camping de Oude Maas aan de Achterzeedijk moeten hun tent of kerven verlaten. De brandweer van Barendrecht drukt uit met groot materieel. Vermoedelijk is er asbest in de botenloods gewerkt. In Nijmegen is de 96 e Vierdaagse van start gegaan. De eerste lopers vertrokken om vier uur in de regen voor 50 kilometer. In totaal hebben een kleine 41.500 mensen hun startbewijs opgehaald. Dat zijn er minder dan voorgaande jaren. Deze eerste dag gaat de Vierdaagse naar Bemmel, Arnhem en Elst. In vier vliegtuigen van het Amerikaanse Delta Airlines zijn naalden gevonden in broodjes kalkoen. Eén passagier raakte licht gewond. De naalden werden gevonden op vluchten van Amsterdam naar Minneapolis, Atlanta en Seattle. Het Amsterdamse cateringbedrijf dat de broodjes had geleverd neemt de zaak hoog op. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de vondst gemeld aan alle Amerikaanse maatschappijen die op Amsterdam vliegen. Zoekmachine Google is een van zijn kopstukken kwijtgeraakt aan concurrent Yahoo. Topvrouw Marissa Mayer werkte sinds 1999 bij Google. Ze was daar een van de twintig eerste twintig werknemers. Ze was mede verantwoordelijk voor de eenvoudige witte layout van Google. Haar nieuwe baan als Yahoo-directeur noemt ze enorm opwindend. Met Yahoo gaat het al jaren slecht. Marissa Mayer wordt de derde nieuwe directeur in een jaar tijd. De Amerikaanse acteur Charlie Sheen schenkt een enorm bedrag aan een goed doel. Hij heeft een instelling die amusement verzorgt voor gewonde militairen ruim een miljoen dollar toegezegd. Ze riskeren elke dag hun leven voor ons, zegt Sheen in een verklaring. Charlie Sheen heeft sinds vorige maand weer een eigen televisieshow nadat hij vorig jaar weer eens wangedrag door zijn vorige bazen was ontslagen.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 Een hele goede morgen. Dit is de nacht van uh, 17 juli. Dat was ook de nacht dat er al om kwart over vier mensen starten aan de Nijmeegse Vierdaagse. En zometeen gaan we daar ook eventjes mee bellen met uh, weer wat lopers die al vroeg gestart zijn deze ochtend. En ook natuurlijk straks om half zes focus op de wereld. Vandaag heb ik contact met Pieter van Dijk in Indonesië en Ingrid Wils in Oeganda. Maar eerst Al Stewart. Dit is The Year of the Cat.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 De nieuwe single van Chris Berry hierin, dit is de nacht Stick to the Recipe, hoorde je op Radio 1. En vanmorgen in alle vroegte zijn er al heel veel mensen gestart voor de Vierdaagse. En in alle vroegte bedoel ik dat was rond kwart over vier toen het startschot werd gegeven. En daarbij was ook uh, Stefan Kleijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het, Stefan? Ja, perfect. Inmiddels uh, zijn we lekker begonnen met uh, de eerste dag. na met de Vierdaagse. Nu... Uh... Een um, aantal kilometer erop zitten. Helaas, nu gaat het weer een beetje regenen. Ai. Maar goed, het mag de pret niet drukken. En uh, we zijn lekker begonnen. Ja, en met wie loop je allemaal? Ik uh, loop samen met uh, een van de groepen van de veiligheidsregio Flevoland en gooi een wedstrijd mee. En houdt in dat uh, politiemensen, brandmensen, gemeentpersoneel, gemeentepersoneel allemaal zijn verzameld in uh, de groep waar ik uh, ja, mee deel uitleg. Ja, en, en, en ik zag dat jullie op, op jouw Twitter-pagina. zag ik ook een mooie foto dat jullie ook getooid zijn in blauwe T-shirts. en een soort van tropenhoed op hebben. Ja, dat klopt. Wij lopen als geuniformeerde uh, groep. om uh, naar een stuk herkenbaar de, herkenbaarheid uh, te geven aan, uh, ja, aan waar wij voor lopen. de veiligheidsregio. Ja. Mocht er nou echt iets zijn, uh, dan, dan kun je ook nog inspringen. of is dat niet de bedoeling? Nou, dat hopen we natuurlijk niet. Maar ja, mocht er. Uh, Mocht er echt wat aan de hand zijn, dan uh, ja, zijn we natuurlijk uh, blijven we hulpverleners. Dus uh, daar kunnen we in springen. Ja. Ja, ja, precies. Hey, en wat, je, hebt, je loopt het voor de tweede keer, uh, de, de Nijmeegse Vierdaagse. Je hebt vast vorig jaar al een moment gekend dat je er eventjes doorheen zit. Um, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Wat, wat is voor jou dan hè, dat je zegt, oké, okay, als ik er even doorheen zit, dan doe ik dit of dit. Nou, dat is het mooie van deze groep. Uh, sorry trouwens voor het geluid. We lopen uh, momenteel langs een uh, grote speaker. Geen probleem, klinkt gezellig. Nog uh, even voorbij lopen. Zo, dat heb je ook uh, hier in Nij uh, Nijmegen. Constant uh, feestende toeschouwers publiek. Maar goed, uh, als we er doorheen zitten. Nou, dat is het mooie van een groep waar je dan uh, in loopt. Uh, je kan elkaar uh, opbeuren als het nodig is. Uh, ja, dan zit je echt in de moeilijkheden. Dat zal vandaag nog niet gebeuren, hoop ik. Maar de komende dagen wellicht. Uh, maar dan heb je de groep, heb je elkaar om uh, de, elkaar uh, te steunen. Samen met uh, muziek, zingen. En dan uh, komen we er wel. Ja, precies. En zingen jullie dan ook echt van die, van die standaard meezingetjes, Zoals ik heb een Potje met Vet en dat soort dingen? Nou, Potje met Vet, die kennen wij niet. Wij gaan meer voor uh, ja, de echte Marsmuziek. Wat uh, de soldaten ook uh, zingen. Ja, ja precies. Hey, en waar is dan jullie... Uh, hebben jullie ook nog een bepaalde basis waar jullie dan uh, weer straks naartoe gaan? Waar jullie slapen met elkaar? Hebben jullie tentjes? Of? Ja, wij uh, slapen in een uh, sporthal in uh, Kuik. Even verderop onder Nijmegen. En uh, daar zitten we ja, totaal met 300 man. Maar dat betekent ook dat er uh, uh, internationale mensen zitten... van uh, Denemarken, Noorwegen, Zweden, uh, et cetera... Uh, en wij zijn dan een groep van totaal 70 man in ja, de sporthal. Ja. Kortom, een gezellige boel. Ja, zeker ik je, weten. Ik wil je heel veel succes wensen. En uh, tot slot wil ik nog wel eventjes horen dat jullie ook echt met een groep zijn. Dus ik wil eventjes horen of okay, de sfeer er een beetje staan. in zit. Laat even niet. lopen hier langs een leuke speaker. Ja, ik, vroeg, Sorry wat ik, ik wil eventjes horen, je loopt met een groep, maar ik wil eventjes horen of de sfeer er een beetje goed in zit. Ja, zeker weten. Maar laat die man eens eventjes horen om je heen. Maak er wel wat van. Laat die man eens eventjes horen om je heen. Nee, zeker niet. Dat doen ze niet? Oh, sorry. Stefan? Even versto ja? Ik, ik, ik vroeg, ik laat die man eens horen om je heen. Laat eens even horen of de sfeer goed is. Oh, oh, oh. Uh, maar, is weer goed? <treeks> ja, dat, dat klinkt helemaal goed. Succes. Zet hem op. Helemaal goed, bedankt. Dag. Tell you when it's too late. Who's gonna tell you things aren't so? Het is de nacht, met Herbert Codé. Elton John op Radio 1. The Circle of Life uit 1994. En daarvoor een nummer van een stad die heel veel artiesten inspireert om daar iets over de, te, te maken. En Alicia Keys heeft dat ook gedaan. Empire State of Mind. En dat slaat natuurlijk op de stad New York. Daarvoor ook nog The Cars met Drive. Zometeen focus op de wereld. Dan heb ik contact met een hulpverlener. Onder andere in Indonesië. Pieter van Dijk is dat. En ook Ingrid Wils in Oeganda. Zometeen aan de telefoon.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 It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do via, Via, Vieni via, do do do do do do do do do do do do do do via. via, Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, to do, chips, chips, tutu, chips. Yeah, yeah, vieni via con me. Entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful wonderful, that's wonderful I dream of you Chips, chips, chips Do-do-do-do-do, chi-boom Chi-boom-boom, do-do-do-do-do boom boom do do-do-do-do-do Paolo Conte op Radio 1 in dit is de nacht. En dit was singer-songwriter uit Amerika Jason Gray, The More Like Falling in Love. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vandaag heb ik het genoeg om te spreken met Pieter van Dijk in Indonesië en Ingrid Wils in Oeganda. Ik begin bij Ingrid Wils in Oeganda. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen, Herbert. Het is bij jou één uur later, dus dat betekent ongeveer half zeven. Ja. En, en je woont in, en werkt in Oeganda. Je hebt daar een retraitecentrum opgericht. En dat heet Muto Moyoni. Ja. En dat betekent rivier door het hart. En uh, ja, ik, ik hoor op de achtergrond al hele mooie flora en fauna. Kan je eens omschrijven hoe jouw omgeving eruit ziet, waar je woont en werkt? Uh, ja, ik uh, woon in... Uh... Vlakbij 5 kilometer van de tweede grootste stad in Jinja... in de tweede grootste stad van Uganda. En dat is de stad waar de rivier de Nijl ontspringt. En uh, ja, ik word nu net wakker in een prachtige uh, tuin aan de Nijl. En uh, zoals je hoort, uh, de vogels sluiten. Uh, er zijn iets van 75 verschillende soorten vogels in ons tuin. En uh, ja, ik kijk over de tuin heen, zo'n 200 meter naar de rivier toe... Um, waar uh, de vissen zwemmen en de vogels pootje baden... en de apen in de tuin springen, zo'n beetje. Wauw, wow. <laughs> klinkt, klinkt echt... een paradijsje op aarde. Ja, inderdaad. En, en waar je dus woont, uh, daar is ook tegelijkertijd je werk. Daar is dus ook het retraitecentrum. Ja, op dit moment wel. Uh, we hebben hier een, een centrum waar 28 mensen kunnen uh, komen... Om, uh, om genezing van hun hart te ontvangen... Maar op het moment hebben we ook iets uh, van uh, vier hectare in het volgende dorp gekocht. Ook aan de Nijl. Waar we jongerenprogramma's gaan beginnen. Dus we zijn nu een jongerencentrum aan het bouwen. En uh, in januari gaan we daar onze eerste uh, jongerenschool houden. Ja, want, want dat is wel eventjes interessant. Ik las dus in een van jullie nieuwsbrieven dat Hoegande uh, heeft 32 miljoen inwoners. Waarvan 75% onder de 25 jaar. Ja. Ja, ja, dat is een heel groot percentage van, uh, van jonge lui. Dus je kunt je voorstellen dat er gewoon geen universiteiten genoeg zijn voor mensen om uh, te studeren. Um, er zijn geen banen genoeg. Dus een heel veel jongelui lopen rond van, ja, wat voor toekomst heb ik eigenlijk nog? En uh, het, de onderwijs is alleen voor de rijken. Dus er lopen heel veel jonge lui rond met uh, het idee van, ja, als ik niet gewoon voor mezelf heel hard vecht, dan uh, kom ik nergens. En sommige vertalen natuurlijk gewoon in letterlijk vechten en gaan gewoon de army het leger in omdat ze dan uh, onderdak hebben en uh, eten. Maar eigenlijk ook uit een stuk hopeloosheid, Zo van, nou ja, ik, er is toch niks anders te doen in, uh, voor mij. Ja, want, want dat kan dus nog steeds dat jongeren zich aansluiten bij het leger en daar dus gewoon onderdak en, en, en eten krijgen om, om dan ja, te, te vechten? Ja, nou, we, we, we bestrijken een hele regio hier. Dus afgelopen week hadden we gewoon uh, zeg maar drie jonge jongens uit Congo. Ach nee, uit uh, Zuid-Sudan. Die uh, op 13-jarige leeftijd zijn gaan vechten. En nu is er dan een relatieve vrede in het land. En we hebben hen bereikt. En opeens komen ze erachter van, ja, ik heb eigenlijk geen onderwijs. En uh, ja, mijn toekomst... Uh, is eigenlijk weg, doordat ik gewoon als kind die beslissing heb genomen om te gaan vechten. Ja. Ja, en en dan, ja, dan is het gewoon fantastisch om ze uh, om gewoon uh, in contact te brengen met God... die een vader voor ze wil zijn en die een plan voor hun leven heeft. Ja. En, en, en dus je hebt dus, wat je dus net vertelt, je hebt dus in een andere plaats... Uh, daar gaan jullie dus een jongerencentrum, een jeugdcentrum uh, bouwen. En wat, wat ga je daar dan straks doen? Wat, wat voor mensen zouden daar dan ook naartoe kunnen en wat, wat krijgen ze daar? Um, wat wij daar gaan doen is uh, jongeren uitnodigen die gewoon een heel pijnlijk verleden hebben. Dus dat kunnen straatkinderen zijn, dat kunnen kindvoldaten zijn, dat kunnen uh, kindprostituees zijn. En die komen dan een maand bij ons en dan gaan we ze leren luisteren naar Gods stem in hun hart. En gewoon horen van hoe God over hen denkt. Want... Um, het is nooit Gods plan geeft dat die kinderen zo lijden. Dat die kinderen zo, uh, ja, jongelui zo lijden. Dus we willen ze gewoon helpen in aanraking te komen met de liefde van God. Een liefde die gewoon een, een plan en een doel voor, iets kind, voor, voor elk kind heeft. Ja. En, en, en dan, daarna is dus, dan, dan hoop je, denk ik, dat, dat die jongeren dan dus een stukje zelfvertrouwen hebben gekregen. Dat ze er mogen zijn en dat ze ook kunnen nagaan denken over wat ze dan met de toekomst willen. Ja, dat zien we dus ook gebeuren. Dat jongeren gewoon helemaal uh, vrij worden in hun hart... en opeens gewoon hun creativiteit loskomt. Dat er uh, kwaliteiten en interesses loskomen... waarin ze gewoon hun uh, toekomst op kunnen baseren. Dus dat ze gewoon uit dat nauwe denken komen van... alleen onderwijs kan mijn leven redden. En... Uh, maar dat je juist ziet dat er een enorme creativiteit uh, los gaat komen... Er een aantal jongens die zijn, eh, nadat ze gewoon gaan zien van wie ze zijn geworden, zijn een band begonnen en eh, maken nu muziek en krijgen daar een inkomen van. Ja, ze zijn nooit naar school geweest, zijn ex-kindsoldaten, maar ze gaan zien van, hé, hey, we hebben een toekomst en we hebben kwaliteiten en gaven. Eh, en die kunnen we gebruiken, maar de pijn en problemen in het leven, ja, mensen hebben alleen maar geleerd te overleven bijna, hè? Ja. En je kent ook vast verhalen van mensen die dus niet naar zo'n centrum komen. Wat, wat, wat gebeurt daar dan mee? Die ook bijvoorbeeld gevolgd, gevolgd, niet gevolgd het hebben. niet naar zo'n centrum komen? Ja. Ah, we, hebben, we bereiken natuurlijk maar een heel klein percentage. Um, want ja, eigenlijk het grootste gedeelte in het land is gewoon bezig met overleven. En ja, die mensen eindigen eigenlijk gewoon... Uh, ja, op straat of in de villages... Um, Waarin ze eigenlijk um, zitten te wachten tot het leven ophoudt. Dus dat klinkt heel erg uh, <gacht> dramatisch. Maar ja, als heftig. je echt naar uh, de ja. verhalen van mensen luistert... dan is het eigenlijk wel zo. Er is een hele mooie lach aan de buitenkant. Maar er zit gewoon een diep verdriet van binnen. Ja, en dat is eigenlijk veroorzaakt door het verleden vaak. Dat ze dus gevochten ja, hebben in, een leger, in het leger. Ja. Een keuze hebben gemaakt waar ze misschien toen nog niet helemaal bewust van waren. Die ze nog niet helemaal goed konden maken. Ja. Ja, of misschien gewoon toch geduwd door de omstandigheden... niet echt een eigen keuze. Hm. Maar dat de omstandigheden ze, eh, of familie ze in situaties heeft ge, geforceerd... waarin ze eigenlijk niet wilden zijn. Precies. Het is, uh, denk ik, best wel heftig werk wat je, wat je daar verricht. Ja, ja, je gaat echt heel diep met mensen. Maar dan is het ook heel erg mooi om te zien dat ze gewoon... Uh, Lachend en dansend en gewoon met vrede in hun hart, uh, het hek weer uitgaan. Ja, ja, precies. Het is gewoon echt heel erg, uh, ja, geeft heel veel voldoening. Ja, ik kom zo bij je terug ja. Ingrid Wils in Oeganda. Ik ga nu naar Pieter van Dijk in uh, Indonesië, in uh, Papua. Goedemiddag is het voor jou, uh, Pieter. Het is half één. Jij zit aan je middaglunch. Je ja. bent ja, voor iedereen. Ja, inderdaad. Het is, uh, je bent zendingspiloot en monteur voor de MAF, de Mission Aviation Fellowship. En wat jullie dus onder andere doen is het helpen met vliegtuigen, uh, ja, mensen in arme afgelegen gebieden, uh, die proberen jullie te bereiken hè, met hulp en, en, en evangelie. Ja, dat klopt, ja. En de vorige keer dat ik je sprak, dat, dat vond ik wel even leuk. Aan het einde van het gesprek, toen hoorde ik een, een vliegtuig opstijgen. En het, nou ja, toen kwam ik er dus ook achter. Jij woont dus aan een start- en landingsbaan. Vorige keer kon ik ook de geluiden horen van een vliegtuig dat opsteeg. Kan je ze omschrijven voor de luisteraars hoe je daar uh, woont en, en werkt? Ja, uh, het is een beetje zoals je net ook van Ingrid hoorde. Dus zoals, zoals zij vertelde dat ze over de NEL uitkijkt. Zo kijken wij over iets uh, minder natuurlijks uit. En dat is de startbaan. Die legt zo'n 200 meter bij ons huis vandaan. Uh, en ons huis staat tussen de hangaar in en waar de vliegtuigen al geparkeerd staan van de MAF. Wij hebben zo gemiddeld uh, um, ja, twee of drie vliegtuigen van de MAF hier zo staan. Uh, soms heb je periodes dat er maar één vliegtuig is op deze basis. En dan wonen wij zeg maar, aan de zijkant van het vliegveld, hier, het lokale vliegveld, waarbij ook commerciële vliegtuigen komen. En uh, dan wonen we met elkaar meestal met drie of vier gezinnen van de MAF. En op dit moment is, is er één op uh, verlof en die anderen zijn uh, definitief vertrokken. Dus we hebben nu uh, twee leegstaande huizen hier en twee gezinnen die hier zo zijn. Met één onderwijsvrijwilligster. Dat is een beetje zo uh, hoe het eruit ziet. Ja, en wat ik dus ook zag, ik, ik zat even op je website uh, vanmiddag te kijken en ik zag daar uh, allemaal leuke foto's staan. En ik zag ook dat je met de lokale medewerkers, hebben jullie op een gegeven moment een moment en dat heet Cola-tijd. En dan zitten jullie bij elkaar. En wat, wat, wat doen jullie dan? Ja, dat doen we elke woensdagmiddag. Omdat het heel belangrijk is dat alle dingen gecommuniceerd worden op de basis. Dingen moeten gecoördineerd worden, zoals het vluchtroosteren voor de week daarna. De mensen hebben tijd nodig om aan ons duidelijk te maken... dat bijvoorbeeld de weegschaal die in de Koedang staat... koedang is het Indonesische woord voor schuur, zeg maar... Mm -hmm. dat die kapot is of dat die niet meer werkt... of dat er iets is met elektriciteit... Want het is namelijk zo in deze cultuur, in de lokale Indonesische cultuur ga je niet zo makkelijk op het moment dat je werknemer bent naar iemand die in een werkgeverspositie is toe om te vertellen dat iets fout loopt. Dus mede daarom hebben we de Coca-Cola tijd ingesteld op elke woensdagmiddag van uh, half twee is dat dan meestal tot half drie. Dan zitten we bij elkaar en dan is het meer informeel kletsen en dan komen dat soort dingen allemaal naar voren. Ja. En wij staan er soms heel verbaasd van wat er allemaal besproken wordt tijdens dat uur. En dan denk je, van als we toch geen Coca-Cola tijd hadden gehad, dan liep de boel helemaal in de, helemaal spaak, zeg maar. Ja. maar. Maar hoe komt het dat, dat de, de, de, de werknemers en, en, en mensen in Indonesië dat hebben? Dat ze dus toch een beetje die hiërarchie, dat ze daar heel erg ja, onder, onder, onder leven. Dus dat ze het moeilijk vinden om tegen hoger iemand iets te zeggen. Ja, dat klopt. Als je tegen een hoger iemand iets zegt, zeg maar, dan praat je naar zijn mond. Dat is heel ideaal in deze cultuur. Dat is iets wat nastrevenswaardig is, een hoge waarde. Zodat die, die, die, die baas zeg maar, zichzelf nooit beledigd hoeft te voelen. Dat hij altijd uh, uh, bevestigd wordt in zijn positie. En dat is iets wat in de lokale cultuur helemaal is ingeburgerd. Er zit er helemaal diep in geworteld. Waar we ook heel vaak tegenaan lopen, zeg maar. He, dus dan de Coca-Cola-tijd op de woensdagmiddag, dat is een van de vormen waar wij dus in de praktijk mee uit zijn gekomen om dat te proberen te ondervangen. Ja, precies. En um, uh, wat ik me ook afvraag, uh, is er ook een soort van zomervakantie? Net als in Nederland, uh, daar beginnen natuurlijk veel scholen die zijn vrij zomervakantie beginnen. Is dat in Indonesië ook zo? Ja, dat klopt, dat is juist. Maar dat is wel langer dan in Nederland. Uh, meestal is het zo'n 2,5 tot 3 maanden vakantie. En hoe zit dat nu voor jouw kinderen? Hebben die nu op dit moment vakantie? Ja, de jongste twee hebben vakantie. De jongste twee schoolgaande kinderen. En de oudste twee schoolgaande kinderen die hadden wat achterstand opgelopen... Uh, die zitten op het voortgezet onderwijs. Dus die hebben nog anderhalve week voor de boeg. Ja. En, en hoe ziet dan zo'n zomervakantie voor, je, voor jouw kinderen eruit? Gaan ze dan gewoon lekker in de omgeving uh, spelen? Of gaan jullie ook nog een keer weg? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ze, ze spelen heel veel in de omgeving. Er komen zo goed als, als om de dag zeg maar, komen er een aantal kinderen uit de buurt hier komen spelen. En dan, uh, uh, ja, wat doe je dan? Spelletjes met de voetbal en spelletjes met de, in het bad gaan... En... Noem maar op, gewoon een beetje leuke huis- en keukenbezigheden. Wij proberen meestal elke zomervakantie ook een gezinsvakantie in te plannen. Dan nemen we het vliegtuig mee en dan gaan we naar de binnenlanden. En dan proberen we bijvoorbeeld in een huis te gaan van een zendeling die op dat moment op verlof is bijvoorbeeld. Ja, dus uh, dat, dat proberen we altijd. Ja precies, En dus, dus dat, is, dat is dus mogelijk. Dus je kan dan met je eigen ja, zeg maar vliegtuig van de MAF, dan kan je dus ergens anders naartoe vliegen en dan kan je daar vakantie vieren. Dat klopt. Ja, en dan zijn we meestal zo'n drie of vier dagen in de binnenlanden bij de mensen. En, hoe en dat zit je... is altijd erg leuk. ja nou, wat... Dan eh, ja. vraag ik me af, hoe zit het dan met, met landen en zo? Land je dan gewoon op een grasveld? Of uh, ja, hoe, ga, hoe gaat het eigenlijk? Weet je dat van tevoren? Ja. Nou, er zijn, uh, als je het heel erg breed klassificeert, hier heb je de, de, de platte airstrip, zeg maar. Dat is meer op grasveld. En dat is bij de laaglanden, ten noorden van de bergketens. Die worden gekenmerkt door hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen... Uh, Verschillende soorten winden. En daar kan je meestal smiddags naartoe. En smorgens ga je dan naar de bergstrippen. En dat is meestal uh, weinig gras, meer uh, kaal, uh, grind, zeg maar. En die liggen ook meestal in een, in een bepaalde helling. He, dus, uh, we hebben de, degene die maximale helling, die hier is, is 15% voor het begin van de airstrip He, Dus dan, dat varieert daar dan in. Dus dat is een hele andere landingstechniek. En omdat het weer in de bergen heel vaak begint uh, slecht te worden... Dat is een typische dag, die begint dan met je eerste vlucht naar zo'n bergstrip... en je tweede vlucht naar zo'n platte strip. Aha, en daar, dus daar heeft het allemaal mee te maken, ook afhankelijk van het weer... hoe je dan moet landen en, uh, en dat soort dingen. Ja. Ja. Wanneer heb je ja. je, je, je laatste vluchten uh, uitgevoerd en waar, waar ging die heen? Ik stap net binnen. Ik ben nog geen tien minuten in huis, bij wijze van spreken. Ik ben net um, naar een, een, een strip geweest in de binnenlanden, ook een bergstrip, Daboto heet die om daar een zendingsgezin op te halen, een vader en een moeder en twee dochters, die op verlof gaan naar Amerika en die komen op doorreis langs Nederland volgende week. Okay. Dus die heb ik nu net naar een vliegveld, een internationaal vliegveld, eh, ik moet mezelf corrigeren, het is geen internationaal vliegveld, ik heb die naar een groter vliegveld gebracht, een commercieel vliegveld, van waaruit ze met een, met een van de lokale airliners van de luchtvaartmaatschappijen naar uh, Bali vertrekken en dan doorkomen naar, uh, naar Europa. Ja, ja. Dus daar ben ik nu net van teruggekomen. En het was heel vreselijk weer ondertussen. Uh, en ik heb, uh, denk ik, alles bij elkaar is van anderhalf uur in de wolken gevlogen. Zo. Uh, het zij wachten voor het weer, of het zij uh, dat je op je beurt moest wachten om te komen landen bij het uh, commerciële vliegveld. Ja. Ik, ik vraag me dat ook wel eens af, inderdaad. Je, hebt, je, ben, je, ben, je zit in een klein vliegtuig. Ik kan me voorstellen dat je ja, je ook echt wel kwetsbaar voelt. Heb je dan ook nog een bepaald ritueel voordat je de lucht in gaat? Dat je denkt, ja, ik. Uh... Ik, ik, ik kijk nog even goed naar de kaart of uh, doe je een, een gebedje? Of, wat, wat, wat zijn jouw rituelen als je gaat vliegen? Het is natuurlijk altijd belangrijk dat je gewoon elke dag weet dat je dit werk doet. Omdat je gewoon ervaart dat God je daarvoor hebt geroepen. Om als piloot te helpen bij zending, bij evangelisatie, bij natuurrampen, bij. Uh, ja, noem maar op. Hè. Dus wat ik dan elke morgen ook gewoon doe, dat is gewoon standaard. Dan, dan bid je natuurlijk. Dan, dan geef je als het ware die dag geef je in gods handen. En dan vraag je om wijsheid dat ik toch vooral geen beslissingen zal maken die minder zijn dan veilig. Ja, ja precies. Dus dat, dat hoort eigenlijk gewoon, of je vliegt of niet, dat hoort gewoon bij de dag dat je daarom vraagt. Ja, ja. Pieter van Dijk in uh, Indonesië. Ik kom zo meteen bij het terug... wat er in het nieuws uh, speelt. Ik uh, ga nu naar uh, Ingrid Wils in Oeganda. Uh, werkzaam dus voor een retraitecentrum Muto Moyoni. Dat betekent rivier door het hart. En uh, op de achtergrond hoor je wel geik, weer de mooie vogels... die uh, bij jou daar uh, allemaal zijn en geluid maken. Wat speelt er bij jou in het nieuws uh, in Oeganda, Ingrid? Um, op het moment wat er heel erg in het nieuws in Oeganda uh, speelt... is de rebellenoorlog in uh, Oost-Congo... ...waardoor er duizenden vluchtelingen eigenlijk Oeganda binnenkomen. En de UN-organisaties druk bezig zijn om al die vluchtelingen een plek te kunnen geven... ...en voorzien van basisbehoeften te voorzien. Precies. En, en zijn die, komen die, gaan die dan naar een grensgebied in Oeganda... ...of komen die echt verder de binnenlanden in? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, op het moment zijn de kampen uh, opengezet uh, vlakbij de grens. Iets van tien uh, kilometer van de grens af. En uh, ja, dagelijks komen er uh, eigenlijk uh, ja, vluchtelingen bij. De rebellie in Oost-Congo um, trekt eigenlijk verder op naar uh, uh, Goma. Een van de grotere provinciesteden in Noord-Kifu. En... Um, Um, er zijn erg veel mensen op dit moment die gewoon uh, ja, onrust zijn, onderweg zijn... en uh, hun, hun huis moeten verlaten vanwege de oprukkende uh, rebellen. Die eigenlijk gewoon uh, protesteren tegen het feit... dat uh, de toetsies heel erg nog mishandeld worden. En uh, ze hebben nog geen duidelijke politieke of militaire agenda. Maar het is eigenlijk uh, ja, een soort rebellie... Um, uit het feit dat er, dat er gewoon nog heel veel discriminatie is... onder de, de verschillende stammen. Ja. En verder heb ik ook gelezen in het mailcontact dat we hadden... dat er twee jaar geleden is dat er een groot aantal doden zijn gevallen... tijdens een aanslag van de El Shabaab. En dat er ook strenge veiligheidsmaatregelen zijn... als je bijvoorbeeld een winkelcentrum of zelfs een kerk in wilt. En ik vroeg me af, wat voor veiligheidsmaatregelen zijn dat? Um, overal waar je nu in grotere gebouwen binnenkomt, dus inderdaad een winkelcentrum of zelfs een kerk, dan uh, word je helemaal gefouilleerd. Je tas moet open, je moet door een poortje om gecheckt te worden of je niks bij je draagt. Als je met de auto binnenkomt, dan gaan ze met een grote spiegel onder je auto om te kijken of je niks onder hebt liggen. En moet je uitstappen en je auto uitpakken om, uh, om te bewijzen dat je geen lading bij je hebt. Dus je gaat niet even meer snel boodschappen doen. Want die procedure kan uh, van 3 nou ja, tot uh, tien of vijftien minuten duren als het druk is. Ja, en dat gebeurt dus bij iedereen die de stad in of uit wil? Uh, ja, nou niet zozeer de stad als wel de, de bepaalde plekken, de kerk of het de, de winkelcentrum. Uh, ik, ze hebben er wel oog voor. Ik denk dat zij het belangrijker sneller doorheen mogen dan uh, iemand die een meer Arabisch uitslucht heeft. En dat zie je ook wel. Um, dus vaak wordt er gewoon gevraagd van, uh, aan ons, van uh, heb je wapens? En we zeggen we nee, dan, dan mogen we door nadat ze een spiegel onder de auto hebben gekeken. Ja. Maar het is gewoon, uh, ja, het is, het is geen, uh, je hebt niet het idee van ik ga even lekker winkelen ofzo als ik in de hoofdstad ben. Ik heb zoiets van, uh, eigenlijk ben ik gewoon alweer uh, de dorpen in het platteland uh, een beetje op. Want uh, er is gewoon een constante, constante dreiging, zeg maar. Precies, en, en, en ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat ook voor de mensen is die, die, uh, ja, die daar zeg maar in zo'n gebied wonen, vlakbij zo'n kerk of een winkelcentrum, die hebben daar nog vaker mee te maken dan jij. Ja, ja nou ja, de de shabaab is natuurlijk uh, heel erg gericht op dit moment op, uh, op Oeganda en ook op Kenia. Omdat Kenia, um, uh, uh, Somalië is binnengevallen vanwege al de kidnappingen die plaatsvonden. Dus ja, uh, in het nieuws... In Kenia de laatste twee of drie maanden hebben we al drie aanslagen gehad. En uh, hier krijgen we nog steeds, steeds maar geregeld een, uh, een berichtje van de ambassade. van uh, Er is weer een verhoogde dreiging. Dus uh, kijk uit waar je naartoe gaat. Ga niet naar uh, bars waar heel veel mensen bij elkaar komen. En, uh, en kijk een beetje uit waar je je sociaal leven uh, doorbrengt, zeg maar. Ja. Tot slot Ingrid Wilds in Oeganda. Wat staat er verder vandaag op de, op de agenda bij jou? Uh, vandaag om 9 uur heb ik een uh, vergadering met ons bouwteam. En daarna ga ik door naar de Tlanderts in de hoofdstad. En uh, daarna ga ik twee dagen lekker aan het neerhangen. Omdat we het eind van de week weer een uh, hele grote school beginnen... met uh, 45 mensen voor een hele week. En een internationaal team. Dus daar zijn we een beetje aan het voorbereiden ook voor. Ja, precies. En die mensen komen dan weer voor een soort van... Is dat dan ook een soort retraiteweek dat ze echt even daar tot rust komen? Ja, dit dus is een, uh, een week die we samen doen met een uh, team uit Nieuw-Zeeland... Uh, van Vader Hart Ministries. En dat is een hele week waarin mensen gewoon gebaseerd op de Bijbel gaan zien... dat Jezus eigenlijk kwam om zijn vader te introduceren aan ons. En om gewoon dat plan dat God voor ons leven heeft daar weer aan ons terug te geven. Ja. Dus ja, het is echt een hele leuke week... waarin mensen gewoon diepe ontdekkingen doen over zichzelf ze en over God. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien. Ik wil jou een ja. mooie, mooie week en een dag wensen. En heel veel ja, succes en sterkte. Ja, dankjewel en, Herbert. En graag tot de leuk volgende keer. Zeker. Ja. Ingrid Wilds dag. in Uganda. En tot slot Pieter van Dijk in uh, Indonesië. Pieter, wat speelt er in het nieuws op dit moment in Indonesië? Um, wat in het lokale nieuws speelt is, is uh, het begint bijna eentonend te klinken, want het komt elke keer ter sprake, maar er zijn altijd spanningen tussen de Papuas en de Indonesiërs en die um, um, leiden tot uitspattingen van tijd tot tijd. En is zo ook nu, was het een paar weken geleden, in verschillende steden het tot, uh, heeft het geleid tot uh, schietpartijen en doden. Um, ja, dat dus zou je bijna zeggen oud nieuws, maar het blijft heel actueel hier. En er is ook heel veel gebed voor nodig om vrede in Papua te krijgen, dat uh, die situaties zich zouden gaan oplossen. Dus dat, dat blijft altijd spelen. Ja, en, en dat zijn dan spanningen die dan opeens, dan leidt dat weer op... en dan is er opeens ergens een conflict. en Dat heeft dan van die golfbewegingen, als ik het goed begrijp. Ja, ja, ja. Heeft dus bijvoorbeeld zijn er dan, uh, zijn er dan uh, uh, Indonesische militairen die op een motorfiets rijden... en die per ongeluk in, in een ongeluk terechtkomen. Hè, zoals je dat in Nederland kan hebben op straat, een verkeersongeval. Waarbij uh, net per ongeluk iemand van de andere kant van de Pavoast zeg maar, wordt aangeraakt... En uh, dan begint het praatje zich te verspreiden dat er uh, met opzet gemoord wordt en dan wordt er gelijk geschoten. En dat wordt niet uitgepraat, maar dat wordt direct met, uh, met uh, op de vuist gaan en met schieten wordt dat, uh, wordt dat recht gezet, zeg maar. Ja, hey, uh, dat, is, dat is gewoon een paar jammer zulke dingen. Ja, Lastige, lastige situatie en dat, dat, dat blijft dus steeds terugkeren. Heel lastig, ja. ja. En ja, ja. Ja, tot slot uh, Pieter van Dijk in Indonesië, wat, uh, wat staat er bij jou vandaag op de, op de agenda? Uh, vandaag op de agenda is dus dan nog uh, papierwerk. De wat saaiere kant van mijn, van mijn werk staat nog op de agenda. Uh, dus de alle uren bijhouden, de strips en de kilo's en de bagage en de wie er is mee gaan waar naartoe en de tickets schrijven. Die uh, tenminste, die zijn al geschreven dan, maar die moet je dan natuurlijk uh, daarna op een overzicht invullen. Het uh, is dus gewoon elke dag moet je zorgen dat alles op papier staat wat is gedaan. Zodat de financiële kant ook bijgehouden kan worden. Dat is A. En B, uh, andere dingen die op het programma staan is. Uh, um, we zijn met een nieuw project bezig, tenminste, dat is, daar gaan we dus in mee, van de lokale kerk. Er is een nieuwe stam ontdekt, hier ongeveer 40 minuten vliegen bij vandaan, die nog nooit van het evangelie gehoord hebben, die ook nog nooit een blanke gezien hebben, tot en met vier weken geleden. En uh, daar zijn we met een helikopter uh, naartoe geweest, met een, uh, met een andere zusterorganisatie hier, en uh, nu zijn we aan het kijken of daar de Amphibious Airplane, dus dat vliegtuig wat op water kan landen van de MAF, mm -hmm. of die daarheen kan komen. Dus daar moet heel wat voor gecoördineerd worden. Ja, precies. En, uh, en als dat dus kan, wat, wat gaan jullie daar dan verder, uh, verder brengen? Uh, wij brengen alleen de spullen die dus dan zeg maar door de lokale kerk worden aangevraagd. Wat ze nu hebben gevraagd aan ons is benzine, dakplaten, kettingzaag, uh, dat soort dingen, zodat een zendeling die daar gaat wonen, en hij is daar op dit moment al, zodat hij zijn huis daar kan bouwen. Ja, precies. Dus die gaat zich daar echt vestigen om, om daar in contact te komen met de met mensen. Ja, dat is juist. Ik wil jou een, een goede, goede dag wensen en ook ja, mooie vluchten straks weer, veilige vluchten. Ik heb ook een foto gezien en dan zie ik jou zitten in die cockpit. Dan zie ik jou genieten met een grote bril op en al je metertjes voor je. En dan denk ik, ja, wat een, wat een bijzondere baan heb je eigenlijk. Echt een, een, een soort van, denk al een droom die uitgekomen is, kan ik dat zo zeggen? Ja, zo kan je het ook zeggen hoor. Ja hoor, de heren die hebben me echt gegeven dat mijn jongensdroom is uitgekomen. En daarom wil ik ook hem daarvoor eren. Ja. Nou, blijf dat zeker doen. En dan blijf ervan genieten. En dan graag tot de ja. volgende keer. Pieter van Dijk in, uh, in Indonesië. En meer informatie ja. over uh, de, de, de websites van deze twee hulpverleners. Pieter van Dijk in Indonesië en uh, Inget Wilds in Oeganda. Zijn te vinden via de website eo.nl. Slash dit is de nacht. Zometeen na 6 uur het Radio 1 Journaal. En tot slot Coldplay met Last. Een hele prettige dag. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm a cross. Just because I'm Doesn't mean I'm hurt Doesn't mean I did